Lieselot Thomasen met het NOS-journaal. Het CDU heeft Armin Laschet als nieuwe partijleider gekozen. De Duitse Christendemocratische Partij deed dat in twee stemronden... op het partijcongres dat vandaag digitaal werd gehouden. Het is nog niet zeker of Lachette ook CDU-kandidaat is voor de opvolging van Angela Merkel als bondskanselier. In het voorjaar wordt daar samen met zusterpartij CSU nog een verkiezing voor gehouden. En de kans is groot dat andere kandidaten zich daarvoor ook melden. Zoals verwacht is Robko Hoekstra gekozen als lijsttrekker van het CDA. Tijdens het digitale verkiezingscongres kreeg de demissionair minister van Financiën ruim 95% van de stemmen. Hoekstra was de enige kandidaat. In de VS is vannacht opnieuw een gedetineerde in een federale gevangenis geëxecuteerd. De veroordeelde zou opdracht hebben ge gegeven voor drie moorden. Het was de dertiende en laatste executie die werd uitgevoerd onder president Trump. Medewerkers van een transportbedrijf hebben op een bedrijventerrein in Roosendaal een grote partij cocaïne gevonden. De politie heeft de pakketten drugs die tussen allerlei andere goederen inlagen in beslag genomen. Het gaat om 750 kilo cocaïne met een straatwaarde van 30 miljoen euro. Er is niemand aangehouden. In een woonwijk in Woerden zijn vanochtend vroeg vijf geparkeerde auto's uitgebrand. Volgens de politie was het opzet. De brand begon in één auto en sloeg daarna over op vier auto's daarnaast. Buurtbewoners zeggen dat er een ruzie aan vooraf ging. Het weer vanuit het zuidwesten sneeuw. Vrijwel overal valt twee of drie centimeter, plaatselijk wat meer. Temperatuur ligt vandaag rond het vriespunt. Morgen bewolkt en overal dooi.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 Het is uh, 1 uur. Nee, het is 12 uur. Hè? Ja, van 12 tot 1 is dit jaar. Uh, We hebben, als het goed is, aan de telefoon nu de heer Raymond van Haafte, de wethouder van Straatsboord. Jazeker. Goedemiddag, meneer Van Haafte. Fijn dat ik u weer aan de telefoon heb. Ja, um, een, uh, een stichting. Ja. Een nieuwe stichting.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 het niet meer uit te besteden aan een bedrijf, aan een onderneming... maar aan een stichting die geen winstoogmerk heeft... maar ervoor te zorgen dat de belangen van de ondernemers... en ook de inwoners van Zandvoort beter zeg maar, afgedicht zijn... door de stichting die ook wat losser van de gemeente afstaat. Dat wil zeggen dat we zijn er wel bij betrokken. Maar ik heb geen dubbele pet meer op... waarbij ik aan de ene kant opdrachtgever zou zijn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 Hoe ziet dat eruit? Ja, nou, weet je, we hebben natuurlijk vorig jaar uh, in de voorbereiding uh, en in het vertrouwen dat in mei uh, vorig jaar uh, de Formule 1 verreden zou kunnen worden. Ja, dan ga je toch uh, allerlei activiteiten opstarten. Je gaat uh, met een hele hoop mensen aan de slag. En dat is ook gebeurd. En, uh, en er zijn dus een aantal werkzaamheden verricht die uiteindelijk eigenlijk voor niet waren.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 van het voorbeeld zoals dat in het TT-assen, uh, zeg maar, dat festival daar uh, inhoud is gegeven. Dus we hoeven niet alles, zeg maar, te bedenken. Dat, dat is natuurlijk allemaal al uh, in concept al klaar. Maar het, het, het is de notaris uiteindelijk die, uh, zeg maar, de statuten opstelt. En, en niet wij. Dat is de, de nee, maar goed, de er moet natuurlijk een input komen van, van, hè, van degene die, die is, de, ja. En wat je daarin wil gaan doen. En, ja. en Sandford Marketing is natuurlijk ook een, een partij hierin. Ja, klopt.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 Ja. ja, dat zij erachter staan. Ja. Ja, ja. nou We gaan er zeggen... een mooi feestje ervan maken. Ja. Hè? Ja. Mocht het zover zijn en, en, en er kan een klap opgegeven worden... dan zullen we ongetwijfeld nog contact met elkaar hebben. Ja hoor, zeker. Okay. zeker heel fijn. Ik dank u wel voor uw tijd en wens u nog een fijn weekend. Bedankt, hetzelfde. Goed zo, dag meneer vanavond. Dag. dag. Dit was Gian Piero Reverberi, Musica Fantasia. Wat een prachtig nummer trouwens. Ik moet nog even zeggen dat uh, we, voordat we de vorige gast hadden... dat dat uh, een nummer was van de Pasadena Dream Band. Hey, ga je mee naar Zandvoort aan de Zee. Dat was de Grand Prix radioversie en daar was ook Olof Mol in te horen. Dat was wel uh, een grappig nummer. Maar goed, nu hebben wij aan de telefoon Leo Sanders oud-directeur van de muziekschool Zandvoort. Goedemiddag, Leo. Ja, oh, goedemiddag. Eh. Ja, We hebben elkaar lang niet gesproken. Nee, dat is zeker. Uh, ja, wij kennen elkaar van uh, het uh, nieuwjaarsconcert... Uh, wat dit jaar overigens niet doorgaat, wat erg jammer is. Uh, en waarin wij vele jaren van de muziekschool... Uh, de leuke, jonge... ...leerlingen hebben mogen laten spelen... ...en die echt fantastische dingen hebben laten horen. Dat was heel bijzonder. Ja, ja. Leuk. Maar, mooie tijd. Ja, ja, dat was een mooie tijd. Maar je bent gestopt? Ja, ja ik ben gepensioneerd. En, uh, en dat vond ik eigenlijk helemaal prima. Het is afgerond voor mij. Uh, ik heb een aantal dingen wel veilig gesteld, mijn gevoel. Financieel vooral. En uh, voor de rest het volle vertrouwen gegeven aan, uh, aan mijn opvolger Joop Riedijk, die al jarenlang uh, gitaardocent is bij, uh, bij New Wave. Ja. En uh, nou, dus dat, uh, dat is helemaal prima verlopen. Je hebt er geen spijt van dat je gestopt bent. Nee, dat heb ik nooit van een beslissing, eerlijk gezegd. Dat, uh, <laughs> ja. Ik kan me heel goed neerleggen bij een nieuwe situatie. En ook dit is me weer gelukt, want. Kijk, mijn grootste baan die had ik tot mei 2015 in, uh, in Haarlem. Bij wat vroeger dan het muziekcentrum Zuid-Kennemerland was. En waar ik als gitaardocent ben begonnen. En vele jaren later, ik denk iets van 34 jaar later, uh, was ik inmiddels coördinator geworden. En daarna vestig, nee, uh, afdelingshoofd van de hele afdeling Cultuur in Vrije Tijd. Ja. Dus dat wil je alle muziek en alle beeldende kunst en talen, et cetera, et cetera. Alles wat was met breed te maken had. Ja, en daar was een enorme reorganisatie gaande. En ja, mijn functie uh, is gewoon geschrapt. Die was niet meer nodig. En ja, ook daar heb ik niet echt om getreurd. Ik, uh, ik heb het er gewoon weer van genomen daarna. En, uh, het gebeurde gewoon ja. en uh, je liet het gebeuren. Ja, dat kon ook niet anders. Uh, nee. Dat is heel simpel. Ik nee. begreep het ook heel goed waarom het moest, en et cetera. Dus, ja, nou ja, ik zie een uh, regelmatig uh, lopen in het dorp uh, met, ja. of, of een kleinkind volgens mij. Inmiddels wel, ja. ja. Ja, inmiddels een kleinkind. En nou ja, ook wel eens met je mooie dochter die uh, bij Pluspunt werkt. Maar uh, wat waarschijnlijk nu ook stil ligt, denk ik, hè. Ja, helemaal zelfs. Dus, ja. Uh, maar die heeft een hele, heel goed alternatief. Uh, want zij woont in het Thomas Huis Zandvoort. Oh ja. En in de Zuiderstraat. Ja, dat ja, ja, wat prachtig. Wat een mooi, mooi huis is dat toch? En die hebben een geweldige culturele dagbesteding uh, bij Studio 11 op het Gasthuisplein. Ja, ik en, sta daar uh, altijd met bewondering bij en naar binnen te koekeloeren om alles ja. wat er in de etalage hangt. Geweldig. ja. Dus dat, uh, dat zit helemaal goed. En uh, ze werkt normaal gesproken ook bij de wereld van Jansje in Haarlem. Oh, ja. In de Grote Houtstraat. Maar dat hebben we nu ook even stilgelegd. Dus ze zit nu fulltime bij Studio 11. Ja. En naar grote tevredenheid. Dus, Hartstikke uh, goed. Ja. Ja. Maar goed, je, je verveelt je niet zeg je. je ja, ik denk dat je thuis natuurlijk ook heel goed met muziek bezig kan zijn. Speel je zelf nog? Ja, ik, ja, kijk, ik ben van origine klassiek gitarist En uh, het, het enige is wel, ja, ik, ik heb in, nou, jaren geleden heel veel opgetreden. en Dus als ik ergens aan begin, dan ben ik al meteen iets aan het plannen. Dat, dat zit er al heel erg in gebakken. Mm -hmm. en, uh, dus het, het moet al meteen weer iets worden, in die zin. Hè? Uh, repertoire hebben, bla bla bla bla. En ik merkte ook nu dat ik dat eventjes te hoog heb opgepakt... En, komt bij dat ik uh, altijd al uh, alle huizen die ik heb gewoond, altijd zelf heb opgeknapt. En dan zie ik weer dingen die niet kloppen en ik denk nou, daar heb ik nou tijd voor, dus waar ik het maar gaan doen. Ja. Dus het is een beetje een strijd eerlijk van waar kies ik voor, dan dat ik ergens uh, duimen zit te draaien van... Maar ja, wat moet ik nu gaan doen? Dan, ja, dus ze hebben activiteiten zat hier hoor, dus ik uh, heb ja. geen moment. Ja. Ja, ik, ik, nog even terugkomend op het uh, nieuwjaarsconcert. Uh, uh, ja. wat, wat natuurlijk jarenlang zo geweest is. Ik heb daar echt geweldige herinneringen. Ik vergeet nooit die jonge man met, het, met, het, met die harmonica, met die trekharmonica. Die, ja, die ja. echt ons ademloos heeft doen luisteren naar de muziek die hij maakte. Ja, ja. Uh, en dat meisje op de harp bijvoorbeeld ja, ook. Wat zeker, was zeker. dat geweldig. Maar en dan, dan de band wel ook. Dat ze allebei dat ze, uh, niet meer optreden. Althans, de accordeonist die, uh, die heeft een vaste baan gevonden in een heel andere discipline. Nou speelde hij ook altijd in een band hoor. Dus ik denk dat hij zich verder wel vermaakt. Maar als solist niet. had hij geen tijd meer. En dat meisje heb ik toen ook nog een keer gevraagd voor een andere activiteit in Zandvoort. Waar ik een harp nodig had. En die was ook echt even helemaal gestopt met optreden. Ja, zo kunnen die dingen gewoon lopen. Alleen yeah. op dat moment was het een hele mooie, mooie invulling. Ja, ik vond het ja. prachtig. Ik vond het echt geweldig. Maar goed, je hebt ja. dus nog wel zeg maar, contact met oud-leerlingen, als ik het zo mag zeggen... en de mensen waar je mee gewerkt hebt op de muziekschool New Wave? Nou, met het, uh, het is een heel klein team van vaste docenten wat we hier hebben. En dat is behalve Joop Liedijk ook Wim de Vries, die uh, bazaal pianoles geeft. Hele jonge kinderen en zangles natuurlijk ook nog. Ja. En uh, Paul van der Plas, dat is een, uh, ja, een toetsenvirtuoos. Die speelt alle soorten toetseninstrumenten. En ze hebben allemaal hun lespraktijk weer keurig weten te vullen. Zelfs in coronatijd. En dat is wel, uh, wel bijzonder. Dus uh, ja. Uh, ja, dat is mooi geregeld. En ja, alle activiteiten die wij in de basis, basisonderwijs doen en voortgezet onderwijs, hè, dus ook op de, dat Gert Bach, die zijn stil komen te liggen. Omdat ja. dat, dat ja, met grote groepen is en dat, uh, dat, dat kan mag even niet. niet. Nee. Nee. Nee. Maar goed, individuele lessen die, die zullen ongetwijfeld nog doorgaan. Ja, uh, of echt één uh, op één uh, op een locatie... of uh, waar heel veel van gebruik van gemaakt... is gewoon videobellen en uh, dus online lessen. Ja, nou dus, moet ik in één keer weer denken... Uh, dat uh, uh, muziekles natuurlijk niet voor iedereen uh, zo uh, vanzelfsprekend is... of uh, hm? sowieso weggelegd is. Maar volgens mij is die stichting in Zandvoort... waar ook mensen een beroep op kunnen doen als ze willen gaan sporten... en ze kunnen dat niet betalen... Dat ja. volgens mij dat ook mogelijk is voor muziekles. Absoluut, want het is een culturele activiteit. En ja. daar heb je dan het... Uh, je hebt twee fondsen, het jeugdsportfonds en het jeugd En het heet nu geloof ik jeugd-sport-en-cultuurfonds. Ze je veranderen allemaal dat naam af en toe. Mm -hmm. En ik heb zelfs een paar jaar in, de, in het bestuur gezeten in Haarlem. Want daar is het dan gevestigd voor, uh, voor deze regio. En uh, ja, heb je altijd wel een aantal leerlingen die daar uh, dankbaar gebruik van hebben gemaakt. En nog steeds, want het uh, kan ook voor individuele docenten die gewoon thuis werken. Die kunnen daar ook bij aangesloten worden. En het bijzondere is dat het fonds betaalt dan de uh, muziekdocent. Hè, dus er wordt geen geld uitgewerkt. Nou, daar mag je muziek mee kopen. Nee, je doet een aanvraag. Ja. En er wordt beoordeeld of die docent daar voor- en aanmerking mag komen. En nou, dan is het een kwestie dat die facturen over en weer gaan. En het kind tot 18 jaar kan daar dankbaar gebruik van maken. Nou, hoe mooi is dat? En ik, ik ben oh. er ook van overtuigd dat de scholen die weg ook kennen... en die ook ja. uh, leerlingen waarvan ze ook het vermoeden hebben... dat die talentvol is of het leuk vindt... Ja. of op wat voor manier dan ook therapeutisch het uh, mooi vindt... om met muziek om te gaan. Want muziek eh, heeft natuurlijk ja. vele, vele manieren om uh, zeg maar zich te uiten. Hè? Dus om, om hoe, hoe een kind zich kan uiten is vaak muziek heel belangrijk. En ja... ja. Ik, ik moet zeggen, ja, dan kom ik toch weer terug op dat, uh, op dat concert, het uh, nieuwjaarsconcert. Uh, ja. hoe, hoe mooi en hoe, hoe vol passie kinderen zijn als het om muziek gaat. En het maakt echt niet uit wat voor muziek het is. Ik was ook verbaasd ja. hè, om, om te zien dat, dat jonge mensen ook op dat klassieke vlak nog steeds actief zijn. En niet alleen maar voor moderne muziek kiezen, maar ook klassieke muziek blijven omarmen. Ja, ja. Nee, het wordt steeds uh, algemeener uh, qua wat, wat, wat ze uh, tot uiting kunnen brengen. En uh, Wat wel heel erg jammer is, en dat was eigenlijk toen ik uh, nog zat... was het ook al het geval, dat die uitvoeringen die wij zelf hebben... Uh, dat die niet meer door kunnen gaan. En dat is wel een groot gemis, want het ging steeds meer de kant op... waar ik uh, heel erg achter heb gestaan. Dat is namelijk dat er ook ad hoc samenspel is. Dus kinderen die gewoon zelf individueel of met z'n tweeën les hebben... Die worden dan in een grote groep gezet en die gaan repeteren. Heel specifiek voor een doel en in dit geval dus een uitvoering. Ja. En uh, ik weet de laatste keer bij een uitvoering. En het was erg leuk, want toen was niet Meijer er ook uh, met zijn vrouw. En die voor de derde keer een uitvoering van ons heeft bijgewoond. Even uh. los van het nieuwjaarsconcert. Dat was heel bijzonder. Want dat heb ik nog nooit van andere burgemeesters zien doen. <laughs> uh, nee, dat mag ook wel eens gezegd worden. Dat is ja. echt uh, geweldig. Uh, en ik denk dat de huidige het ook zeker zal doen. Maar ja. Ongetwijfeld, want hij is natuurlijk ook een muziekliefhebber. Hij speelt zelf ook. Ja, precies. Maar uh, daar heb ik dus echt helemaal perplex gestaan. Dat gewoon uh, zeven kinderen lopen naar voren. Ieder pakt een heel ander instrument wat hij normaal speelt. Want dat dus was ook een, een, een nieuwe ontwikkeling. Hè? Dat kinderen hoeven niet alleen maar dat instrument als hoofdinstrument te hebben en dan niets. Uh, we hebben in het Pluspunt een prachtig leslokaal. waar ook drumstellen staan. Basgitaren, noem maar al alle soorten gitaren. en keyboards en pianos. En, um, en die gingen daar dus een paar nummers spelen. zonder enige vorm van instructies dat er een dirigent stond. Nou, het klonk als een klok. Geweldig. En, en het mooie was, en dat heb ik toen ook nog in het nawoord gezegd. van hoe belangrijk muziek maken ook echt is. Want je zag het ook daar als goed voorbeeld. Als het even misging, ze zijn niet van slag. Ze weten, oké, okay, pak het weer op. En dat is een ongelofelijke belangrijke uh, levensles... die je meekrijgt als je, als je muziceert... en misschien nog wel iets sterker dan in het, in het basisonderwijs. ja, nou mooi. Een mooie bonus? Ja, zeker een mooie bonus. Nou ja, goed, ja. Uh, wij hopen en iedereen hoopt natuurlijk... dat uh, kinderen weer snel... Op hun eigen plek kunnen gaan staan en ja. zitten. Wat betreft het muziek maken en muziekonderwijs ja. krijgen. Dus dat, dat zou heel ja, mooi zijn. Ja, en wat zijn. het nieuwjaarsconcept betreft. Want we hebben het vorig jaar ook al gemist hoor. Ja. Uh, toen is het ook oh, al. Oh ja, natuurlijk. dat was het vorig uh, jaar ook niet. Ja. Mijn opvolger die, uh, die is volledig op de hoogte van uh, alle do's en don'ts. Wat dat betreft. Dus die weet ook heel goed wie die moet bereiken. En ze weten hem ongetwijfeld ook wel te vinden. En anders bellen ze mij weer hoorden. Dus Zo is dat. Dus dat komt helemaal dik in orde, want die ziet daar ook het grote belang van in. Ja, zeker. En ook leuk, laten we eerlijk zijn. Het, ja, het is prima, alle koren bij elkaar. Maar hoe leuk is het om een zo te hebben van iets totaal anders, ja. een solist. Ja, dat, dat, Hè, dat dus is zeker. Dus je maakt een leuker programma op zo'n manier. heb je. Zeker. En de jeugd, de jeugd erbij halen is altijd goed en zeker, want de koren die we in het dorp hebben, met alle respect, zijn natuurlijk wel wat, wat, wat ouderen zeg maar, die daarin zingen. En misschien worden wat jongere mensen ook geactiveerd om dan alsnog in een koor te komen zingen, omdat ze zien dat het ja. heel leuk is. Ja, die dus, weet, uh, ja. Het, het uh, motiveert ook. Absoluut, ja. Goed, nou ja, Leo, ik, zeg, ik wens je veel succes met wat je thuis aan het doen bent en met ja, alles wat je ja. doet, maar ik hoor al, je, je verveelt je geen seconde. Nee, nou, het enige jammer is dat ik niet meer zo lekker door de bouwmarkt kan snuffelen. Ja, ja, <laughs> dus ik moet heel erg plannen en dingen online bestellen en zo. Ja. En, uh, en voor de rest ga ik op het moment dat het weer komt, ga ik weer lekker uh, gitaar studeren. En oh, is dat. Uh, genieten van het leven. En veel wandelen, et cetera, et cetera. Goed zo. Dankjewel voor dit gesprek, Leo. En het gaat je goed. En we komen elkaar ongetwijfeld weer tegen in het dorp. Ja, jij ook bedankt. Goed zo. En dat laatste gaat zeker gebeuren. Oké, okay, dag. Goed. Fijn dag. weekend toch. Dag. Ja, dezelfde dag.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 Dit was de uh, Philadelphia International All-Stars met Let's Clean Up the Ghetto. Nou hebben wij geen ghetto hier in het dorp, lijkt mij. Goedemorgen, oh, goedemiddag bedoel ik Patrick. Goedemiddag iedereen. Patrick Berg van uh, OPZ. Ja, ja. Ik, uh, ik, ik probeerde trouwens op de, op de site van OPZ te kijken... of dat ik daar uh, iets kon vinden over dat schoonwandelen... maar daar kon ik uh, zo gauw uh, niet iets terugvinden. Nee, nee, dat, dat, dat klopt. Dat heb ik ook uh, verzuimd uh, te melden bij, uh, bij onze voorzitter van de partij... zal ik eerlijk uh, schuld bekennen. dan. Dat heb ik, uh, we, meestal uh, communiceren we het wel van, oh zit dit er of dat erop... maar uh, dat is in dit geval even, uh, ja, niet gebeurd. Maar ja, uh, wel op ons Facebook kan je er alles over lezen. Facebookpagina. Oh, de Facebookpagina, ja, ja. De Facebookpagina staat ja, ja. alles op hoe het, uh, hoe het werkt... waar mensen zich kunnen aanmelden... Uh, uh, ja, en wat mensen, uh, wat het is, schoonmaak ja. Maar goed, uh, mensen die nu even niet op Facebook zitten... Uh, kun je een klein uh, tipje van de sluier lichten over uh, hoe het werkt? Ja, nou, wat het, uh, wat het is. Uh, wij hebben eigenlijk al sinds uh, augustus vorig jaar al een keer aan de oorde gesteld. Uh, ja, toen, toen Zeven eigenlijk verloedering van zand Dat we ons wel, ja, zoals zagen dat er uh, dingen... Uh, uh, in de openbare ruimte uh, dat, er, dat, er, ja, dat er niet overal uh, aandacht is wat, wat, wat, wat nodig is. Uh, toen las ik in oktober een artikel in het Haalend Welkblad over schoonwandelen in Haarlem. Uh, dat daar een, uh, een uh, organisatie is, de Groene Lobby. Die deelde knijpers uit en afvalringen en uh, zelf loop ik rondom bij Giskart uh, zoals je weet, uh, dacht ik heb uh, ik heb een fietskar op de boulevard bena. Uh, loop ik uh, de, zodra we werken, dagelijks loop ik dan met, uh, uh, met een ring, met een afvalzak aan en een knijpertje. Dan loop ik uh, uh, ja, naar de ene afgang toe, naar een parkeerplaats over, naar Sinterpark toe. Dan ga ik een trappetje naar beneden, Dan loop ik weer richting mijn kraam en dan hou ik een uh, groot ru stuk ruimte vrij. En uh, toen ben ik wel eens aangesproken door een. Uh, Echt die iedere dag voorbij wandelt. En die gaven aan van nou, we lopen iedere dag. We zouden wel één dag in de week zo'n setje mee willen nemen. Om onderweg wat spullen op te ruimen. Ja. Waar koop je dat? En, en zo die afvalringen, waar die vuilnis al aan vastzit. Ja, die koop, koop je eigenlijk alleen maar bij uh, schoonmaakgroothandels. En ja. die kan je niet zomaar bij de blokker op de etching kopen. Dus ja, dat is wat moeilijker verkrijgbaar. En, er is een andere mevrouw uh, die woont op de, aan de overkant bij me, bij de Vergalenstraat. En uh, die, uh, ja, die, uh, die, uh, die uh, eigenlijk dagelijks dat uh, ze met een knijpertje rondom haar flat de buurt schoonhoudt... en ook ja. een stukje boulevard erbij pakt. Ja, wij, wij hebben ook een, een dame in de buurt uh, die bij de Prinsenhofstraat uh, daar woont ja, daarboven. Die, die, die, die, die dame die, uh, die, maakt wel eens praatje mee... En, uh, dus ik gaf ik zo'n afvalring, uh, zo zo'n ring, om de vuilnisak aan vast te zien. En ze was reuze blij. Ze uh, kwam er een, uh, een, uh, een doosje koekjes brengen als dank voor, die, voor de ring. En zo blij was ze ermee. En, en toen zat ook nog het verhaal van dat echt wat in mijn achterhoofd. En, ja, en toen heb ik, als, uh, heb ik het verteld in de fractie. En de fractie zegt: Hé, hey, waarom pinten we dit niet zelf op? Waarom gaan we dit. dit? Zo is het ontstaan dat wij deze sets beschikbaar stellen. Ja. Uh, dus ja, de. de wij kopen afvalzakkeringen, knijpers en een rol vuilniszakken. En, uh, en mensen die gaan wandelen en denken van nou die route die ik eerder gelopen heb, die is een beetje vervuild, die kunnen zo'n ding ophalen. Die, ik, breng ze, ik breng ze bij de mensen thuis. En uh, of ze er nou één keer mee gaan lopen in de week. Of eh. Uh, of dagelijks, dan weet je, als, als ze zegt van hé, hey, uh, het wordt beter weer, ik heb de dingen in mijn schuur hangen, ik pak hem en ik, uh, ga, ik ga wandelen. een boek maken. Ja. Weet je, het is, uh, we geven ze gewoon die sets weg, omdat we blij zijn dat de mensen betrokken zijn in hun buurt, in hun leefomgeving. En uh, ik denk dat dat een heel goed iets is. Ja, zeker. Ik, uh, ik loop zelf elke dag langs de boulevard... en uh, pak dan altijd alles wat ik binnen handbereik uh, zeg maar, uh, met de, met kan de zien. maar een knijper niet meer in je handen. Nee, maar weet je, ja, dat is wel waar. Uh, dat, dat heb je helemaal gelijk in. Dus ik, ik zou inderdaad ook zo'n knijper kunnen gebruiken. Want het punt is, mensen die... die, die, die onbegrijpelijk, hè? want er staan prullenbakken zat natuurlijk. En dan toch ik vinden we blikjes en verpakkingen ja, van koekjes je, je en dan denk ik jongens, jongens. Je, je ziet het vaak genoeg dat mensen uh, uh, iets hebben zitten eten in de auto en ze schuiven het onder hun auto en dan reizen ja, ze en dan weg. weg. Ja. Uh, ze zitten op een, op een muurtje, de kliko staat ernaast en toch gooien ze het over de andere kant van het muurtje gewoon erheen want ze willen nog met hun benen op het muurtje blijven hangen. Uh, maar weet je, dat, dat soort gekke te uh, zal je blijven houden, maar je kan je eraan lopen ergeren. Of je kan denken van, hé, hey, ik pak uh, zo'n ding... en ik, uh, ja. ik ruim het op en uh, de ergernis er is weg. Ja, nou, dat is weet ook je, zo. Wat Het is een hele kleine moeite, hoor. Om uh, voor mij ook om ochtends inderdaad... Uh, daar dat wat er ligt langs de boulevard op te pakken... en in een prullenbak te gooien. En, dan... en, en weet je, het is de reacties... De eerste, donderdag uh, had ik al 15 sets uh, uitgedeeld aan mensen. Uh, ik krijg reacties van... Uh, van een uh, echtpaar die, die uh, twee, twee van die setjes willen om ze samen gaan wandelen. Uh, twee dames die iedere dag gaan wandelen. En die zeggen we nemen ook af en toe zo'n setje mee. Een uh, moeder die met twee dochters is gaan wandelen. Die uh, hebben drie knijpers gekregen in één ring. Uh, dus wat dat betreft is dus, mensen in Benveld. of het aan de hout is. Mensen uh, langs de boulevard. Uh, ik heb nu weer twintig stuks uh, donderdag gelijk besteld toen het zo hard ging. Ja. Dus ja, uh, wat dat betreft is het wel ontzettend leuk om te zien dat zulke positieve reacties krijgen... en dat mensen zeggen van, hé, hey, wat leuk en uh, wat een goede actie van openzet. Ja. En uh, we, we gaan graag aan de gang ermee. Ja, ja ik, vind ook, ik vind het een super actie. Ik uh, ben, uh, ben helemaal enthousiast. En nogmaals, het ik, leuke is, je zag, wordt aange... Ik zag dus het, uh, het artikel in het Haalens Dagblad staan... en dan wilde de Groene Lobby, die wilde, zodra de Formule 1 kwam, dan kwamen hun hier... Uh, de omgeving wil opruimen. Ja. Ik denk, nou, weet je, dat, dat, dat triggert hem ook een beetje. Ik denk van, dus hey, Zandvoorters zijn zelf ja. trots op hun dorp. Uh, als bij Formule 1 is, dan, uh, dan zijn we zelf wel uh, uh, dat we heel graag laten zien hoe mooi Zandvoort is en ja. uh, het verradenplaatje van ons dorp willen betonen. En ik denk dat we hoop ik, dat we genoeg vrijwilligers hebben om ook het uh, Zandvoort het mooiste voor de dag te presenteren. Ja, zeker. En, en het is natuurlijk is het nu het iets rustiger. Leuk. Ja, wat dat betreft is het leuk dat we nu zo een, uh, ja, toch, uh, uh, een hoop betrokkenheid krijgen van mensen. En ik hoop dat ze op het moment dat we een oproep daarvoor doen... ...dat ze dan ook uh, met zo'n mooi groot evenement... ...dat we voort er uh, iedere dag... Weet je, er komen uh, drie, vier dagen een paar honderdduizend man... ...en als we iedere dag weer voor het mooiste erbij laten zien op een uh, televisie van uh, die de hele wereld gaat. Wat wens ze we van dan nog meer? Dan nee, niet nog zo veel. Genieten. Zeker weten. Ik, bij deze zeg ik tegen je, ik wil graag een set komen halen... om uh, mijn ochtendwandeling bij de boulevard... die nu wel inderdaad iets minder vuil is... maar zo gauw het weer mooier weer wordt... dan uh, komt er ook weer meer vuil en dan uh, ben ik uh, zeker dag, bereid... Dinsdag heb ik weer een nieuwe set binnen. Goed. Dus uh, dat spreken we af. Leg ik er eentje op de, ja. op de kraam? Je bij de kraam is prima, kom ik hem daar ophalen. Helemaal goed. Vanaf woensdag van is er even voor je klaar. Hartstikke bij goed. En ik, ik motiveer bij deze iedereen die luistert om hetzelfde te doen. Al doe je het maar in je eigen omgeving, in je eigen straat. Want ook in het dorp zijn er van die plekjes die toch altijd weer... Ja, waar mensen Noor, denken Noor, van Noor, hier Noor, zien we het niet, laat Noor. het hier maar vallen. Ja. Zal ik mijn nummer zeggen hoe mensen mij kunnen bereiken? Helemaal goed. Ik zie hem staan trouwens. Hè? 06 11 068 713. Helemaal goed. Patrick ja? Berg. bellen. Precies. We vinden het hartstikke leuk dat het zo positief is ontvangen. En, uh, we gaan er graag mee door. Hartstikke goed. Nou, veel succes. En uh, je ziet mij als ik uh, het kom halen volgende week dinsdag. Helemaal. Woensdag. Woensdag. woensdag. Ik ze binnen, dus vanaf oh, woensdag kan ik ze. Oké, vanaf woensdag Vanaf ik woensdag. Ga ik zelf op de kraam en dan praten we Is goed. Dankjewel, Patrick. Mooi weekend gewenst. Jo, Oké, dag. Ook succes. Joep. Ja, en dit was weer Goedemorgen Zandvoort. Een agenda hebben we niet deze week, want ja, alle evenementen zijn afgelast. Dus we zullen het zelf moeten doen, ons vermaken. Um, ik wil graag bedanken de techniek vandaag, Cor Draaien. Dank je wel, En ook de muziek die je samengesteld hebt. Het waren weer leuke nummers, mooi toepasselijk bij het onderwerp wat we hadden. Uh, de redactie was van Gert van Kuiken. Dankjewel, Gert, dat je het toch weer voor elkaar gekregen hebt... om uh, een mooi programma bij je uh, samen te stellen. Nou, uh, presentatie, uh, dat was ik vergeten te zeggen op, de, op het eerst. Maar mijn naam is Irene de Jager... en uh, ik denk dat ik over veertien dagen weer hier ben om te presenteren. Ik wens u allen een heel fijn weekend... en graag tot een volgende keer. Dag.